Barnix Ampersen met het NOS-journaal. Jeugdzorg Nederland en vakbond FNV zijn bang dat er een eigen bijdrage komt in de jeugdzorg. Het kabinet wil de jeugdzorg hervormen, omdat de marktwerking en de overheveling van taken naar gemeenten niet goed hebben uitgepakt. Dat wordt nu deels weer teruggedraaid en het kabinet neemt ook een bezuiniging van 500 miljoen euro op zich. De branche en de FNV willen niet dat daarvoor een eigen bijdrage wordt ingevoerd. Het COA heeft vanavond tientallen asielzoekers verplaatst van Ter Apel naar Geleen en Nijmegen. Daar zijn ze ondergebracht op locaties die voor vluchtelingen uit Oekraïne bedoeld zijn. Volgens RTV Noord zijn 50 mensen naar Geleen gebracht. Een groep van 100 anderen, die gisteren in het Groningse Zuidbroek werd opgevangen, is naar Nijmegen gegaan. Op die manier hoopt het COA dit weekend weer voldoende plek te hebben in Ter Apel. Daar was het afgelopen week zo druk dat mensen buiten lagen. In de Indiase hoofdstad New Delhi zijn zeker 27 doden gevallen bij een brand in een kantoorgebouw. Ook zijn er volgens de brand weer meerdere gewonden. Zeker 50 mensen zijn gered uit het gebouw van drie verdiepingen. Inmiddels is de brand geblust. Dodental kan nog oplopen omdat nog niet het hele pand is doorzocht. Het is niet duidelijk of er nog mensen vastzitten. De eigenaar van het gebouw is aangehouden door de Indiase politie. Het lang verwachte rapport over de mondkapjesdeal van Stuart van Linde is waarschijnlijk niet voor de zomer klaar. Onderzoeksbureau Deloitte heeft dat haar minister helder voor langdurige zorg laten weten. Een partij die verder niet bij naam wordt genoemd wil waarschijnlijk meer tijd voor wederhoor. De Tweede Kamer wacht al langer op het onderzoek naar de deal. Van Linde zei de mondkapjes te regelen zonder winst te maken, maar hij hield er miljoenen aan over.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 In the twist of separation you excel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 I could leave tonight, put dino Something today I am going for a walk today Is zon, Zee Zandvoort en zomer zomerhits. Sleutels, vast de deurknop heb ik in mijn hand.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 Van Zoom, J Zandvoort and Zoom. Ask me a question and I'll try it and I'll reply. Just kind of moving on, you know that I'm still asking what's beyond be honest, be honest. Oh my teaching comes in when you lie. I'm from something, but you catch me by surprise, and I don't want